En sommigen van die daar stonden zulks horende zeiden, deze roept Elia. En er stond een van hen toelopende namens Pons en die met Edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Door de anderen zeiden, houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus wederom met een grote stem roepende, gaf den geest.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 En de hoofdman over honderd, en die met hem Jezus bewaarden, zinde de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende, waarlijk, deze was Gods Zoon. En al daar waren vele vrouwen van verre aanschouwende, die Jezus gevolgd waren van Galilea, om hem te dienen, onder de welke was Maria Magdalena, en Maria Magdalena, de moeder van Jacobus en Jozes, en de moeder der zonen van Zebedeus. En als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathea, met name Jozef, die ook zelf een discipel van Jezus was. Deze kwam tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus dat hem het lichaam gegeven zou worden... En Jozef het lichaam nemende, wond hetzelfde in een zuiver fijn lijnwaad en legde dat in zijn nieuwe graf, het welk hij in een steenrots uitgehouwen had. En een grote steen tegen de deur des grafs gewenteld hebbende, ging hij weg. En al daar was Maria Magdalena en de andere Maria zittende tegenover het graf. Des anderendaags nu. Welk is na de voorbereiding vergaderden de overpriesters en de fariseeën tot Pilatus, zeggende, Heer, wij zijn indachtig dat deze verleider nog levende gezegd heeft, na drie dagen zal ik opstaan. Beveel dan dat het graf verzekerd worden tot een derde dag toe, opdat zijn discipelen misschien niet komen bij nacht en stelen hem en zeggen tot het volk, hij is opgestaan van de doden, en zo zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. En Pilatus zeide tot hen, gij hebt een wacht, gaat heen, verzekert het, het gelijk gij het verstaat. En zij heengaande verzekerden het graf met de wacht, den steen verzegeld hebbende. Laten we trachten om het aangezicht des Heeren te zoeken. O aanbiddenswaardig, zalig, heilig en volmaakt God in de heen. Aan de avond van deze gedenkwaardige dag, als we dat doorluchtige heilsfeit herdenken van uw bitter kruislijden en sterven en begrafenis. En dan geroepen zijnde om uw aangezicht te zoeken, met elkaar en voor elkaar, mocht u dan de levendige indruk en besef ervan willen schenken, waar het huidsfeit overhangt. We hebben het al uit uw woord gehoord. Aan het kruis hebt gij uitgeroepen: Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Het zou kunnen dat het nog aangeslagen heeft in het hart van deze of gene. die moet zeggen, ik ben ook van God verlaten En ik ben onbekeerd. En mijn jaren klimmen. En ik blijf dezelfde. En ben zo hard als een steen. Als de steen rotsen zo hard. Of het zou kunnen dat het aangeslagen heeft in het hart van hen. Die wel een levendige betrekking hebben op de zonen Gods. En op hem die hij gezonden heeft, maar moeten uitroepen, waarom hebt gij mij verlaten? Waarom staat gij van ver in tijd van benauwdheid? Of het zou kunnen, het zou een wonder wezen had er nog waren, die kennis verkregen hebben aan een levendige borg en middelaar, en door hem tot een vader hebben mogen gaan. Maar waar het ene weggegaan is en het andere geweken. En u ook in klagende zin moeten uitroepen. Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En als we nu zien op onszelf en op onze gezinnen. Of als we alleenstaanden zijn. Of als we zien op ons in de gemeente. Zouden dan ook die klacht niet moeten getuigen. Waarom verlaat gij ons? En waarom staat gij van ver? En als we zien naar kerkelijk Nederland en wat er van terechtgekomen is, dan moesten we ook dezelfde klacht wel klagen, omdat we zo in een godsverlating leven. Er is gedurende enkele jaren onder de theologen gesproken over een godsverduistering en anderen hebben het tegengesproken. Maar het is de werkelijkheid, als het maar met smart mochten beleven. En u hebt gij aanbiddelijke middelen aan uw klacht, aan uw vader geklaagd. Maar uit het woord is niet af te lezen dat een hemel geopend is en dat gij antwoord gekregen hebt. Want de hemel was gesloten. Door onze zonde was de hemel gesloten en gij hebt als borg onder die gesloten hemel moeten hangen. ...in de duisternis... ...om de godsverlating in te leven... ...te doorleven en te beleven. Oh, wat zou het een voorrecht zijn... ...als we een betrekking op kregen... ...in ons hart en ziel... ...en als we het mochten zien... ...dat onze zonden nu de hemel gesloten hebben... ...en dat er nu een scheiding ligt... ...tussen u en tussen ons... ...die is ook nooit van onze kant meer... ...goed te krijgen in tegendeel. En Mag gij aanbiddelijke Heer Jezus... Gij zij daar niet blijven hangen. O, uw vader heeft de hemel weer geopend en gij hebt gezegd, het is volbracht. In uw handen beveel ik mijn geest en de hemel is geopend geworden, gij hebt een hemel ontsloten. Gij draagt de sleutel van de hel en van de dood, maar ook van de hemel. Want gij hebt getuigd, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde... Heb de hemelpoort ontsloten. Niet alleen de grendelen weggenomen. Niet alleen het slot ontsloten. Maar ook de hemeldeur geopend. Opdat goddelozen, zondaars en overtreders ook naar de hemel zouden kunnen gaan. En opdat er van de aarde naar de hemel een conversatie mogelijk zou zijn. En dat er een gemeenschap mogelijk zou zijn. En dat er een toegang mogelijk zou zijn voor zondaars, voor overtreders. Opdat we met onze grote nood mogen komen voor de troon. Gods, en aan de voetbank van uw heilige voeten, en dat onze klachten mogen klagen, en dat er vertrouwen in ons hart mogen oprijzen, dat gij een horend en een verhorend God zijt, in de zoon uw eeuwige liefde, en dat er niemand onder ons is, van de kleinste tot de grootste, of hij is nog in de mogelijkheid om door de borg behouden en gezalig te worden, als we een indruk zouden ontvangen van de oneindige grote voldoening en ruimte die er ligt in de Zoon van God en hebben onze Vaderen getuigd al hadden we al de zonden van Adams nakroost samen gebonden op onze zielen het bloed van Jezus Christus de Zoon van God reinigt van alle zonden zo hebt gij de hemel willen geopenen, oh dat zou nu een voorrecht zijn als nu ook ons hart geopend mogen worden en daartoe hebt gij de geest gegeven in uw kerk, wat is het toch een onuitsprekelijk voorrecht dat er een geest is die het hart wilt openen wat zo gesloten is voor u en waar we het zo dicht houden voor u maar och, u kunt het openen dat het dan geopend mogen worden door de liefde stralen van de zonen gods en dat we iets zouden mogen leren van onze diepgevallen staat en toestand en van onze ongeluk waar we in verkeren en van onze verloren toestand opdat er plaats mag komen in ons hart voor een leidende en een stervende zaligmaker en dat het ons ook gegeven mogen worden met een oog des geloofs te mogen aanschouwen een leidende en zaligmaker het pak van zonden zou ogenblikkelijk van onze schouders afglijden al is dat later de schuld terugkomt omdat we niet afgesneden zijn van ons leven en van al wat het ons is evenwel als het gezicht mag en het geloof mag levendig zijn, is er geen schuld en geen zonde en geen ongerechtigheid. Het is alles weg. Zou u dat willen geven en schenken in de gemeen, bij de aanvang of bij de verdere voortgang? En dat we zo die verborgenheid zouden mogen leren, wat er op Golgotha gebeurd is, zo dragen we dan elkander aan u op, in onze geestelijke noden, maar ook in onze tijdelijke noden. Oh, u mocht willen gedenken aan weduwen wezen, weduwnaren, rouwdragenden en rouwklagenden. <coughs> uit het evangelie hebben we gehoord dat hij hangende aan het kruis een liefdevol hart had voor uw moeder die weduwe was. Ach, zou u dan ook zulke liefdevol hart willen betonen voor de weduwen onder ons in verdriet en in kruis en lijden. Het weduwschap kan toch zo lang zijn, omdat het in de Dikwijls geduurd tot aan de dood. U mag dan willen ondersteunen zoals u dat alleen maar kunt doen. Maar het is niet alleen het weduwschap, Er zijn ook zoveel andere verdrietelijkheden. kruisen, jammer en ellende. Wat ons om daar zonden wil overkomen is. U mocht willen geven dat er honing aan de roede mogen zijn. Van eenswillendheid en van vernedering, want het zou nog erger kunnen. Gedenk ons dan al zo ten goede. Naar de rijkdom in uw genade en barmhartigheid. En wil de waarheid genadig zegenen. Het zij dat ze gelezen of gepreekt wordt in deze avond. Hier in de stad of op andere plaatsen en landen. Wil u voorspoedig rijden op het woord uw waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid en dat de kerk des heren gebouwd mogen worden en het rijk van de duivel afgebroken en Sion's eeuwige koning mogen zegevieren. Als we nu de kerk des heren bezien, dat de gehele wijde wereld, wat is ze in een afgebroken toestand, het is als het ware of ze in een graaf ligt. O, oh, de nood is toch zo groot, maar ge hebt het gezegd, ik zal u uit uw graven doen opkomen, o oh, mijn volk, of oh, dat dat ook nog eens gebeuren mocht in deze tijd. En dat u als de opgestane levensvorst nog recht benodigd werd. En dat u zouden mogen leren kennen. Want u bent in het graf niet gebleven. We hopen binnenkort te overdenken. Het kostelijke, dierbare heilsfeit van uw opstanding. uw overwinning over dood, over hel, over graf, over duivel. Over antichristische machten. En over alles wat zich tegen u verheft en verzet. O gekroonde Sions koning. Wil heerschap pijn nemen in onze zielen en uw naam verheerlijken op aarde door het eeuwig evangelie dat smeken we van u in de verzoening van onze schuld om Jezus wil. Amen. We zingen van Psalm 3 en daar van het eerste vers. Hoeveel is des volks, Heer, dat mij benijdt zozeer, hoeveel mensen mij kwellen? Hoeveel vijanden mijn nu sterk te vuil zijn die hen tegen mij stellen? Ik zie daar veel voor waar, die tot mij spreken klaar, vergaan zijn al zijn krachten. Zijn God die helpt hem niet in dit kruis en verdriet, maar zijn ijdel. Gedachten en wat er verder volgt in het vierde vers. De tekst voor deze avond kunt u vinden in het voorgelezen hoofdstuk, Matthäus 27, daar van het 51ste tot 54ste vers. En zie, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën van boven tot beneden, en de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden, en de graven werden geopend.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 Waarlijk, deze was Gods Zoon. Geliefden, toen de Heer Jezus zijn intreed deed in Jeruzalem, als een van God gezalfde koning, hoewel nog in een vernederde staat, toch enigermaals zijn koninklijke macht uitvoerde in de tempel, om daaruit te drijven, degene die duiven en schapen verkocht en geld wisselen, toen scheen de grootste hoop van het volk hem ook voor hun koning te erkennen. Ze spreidden hun kleren op de weg onder Jezus. Ze hieven palmtakken van de bomen. En, wat meer is, groot en klein riep met luide stem, Hosanna! Hosanna, gezegend is Hij die komt in de naam des Heer. De fariseen en de schriftgeleerden konden niet verdragen dat die verachte Jezus van Nazareth zo'n eer werd aangedaan. En evenwel de menigte van het volk durfden ze niet tegen gaan. Echter wilden ze toch dat Jezus het dan zelf maar zou beletten. Want zo'n neer kwam hem toch immers niet toe. En daarom zeiden ze tot hem, bestraf uw discipelen. Maar Jezus antwoordde hen, ik zeg u, zo deze zwijgen de stenen haast zouden roepen. En waarlijk, mijn toehoorders, is dat gezegde van Jezus hier in onze tekst niet vervuld? De stenen rotsen scheurden. Veel getuigen waren er geweest van Jezus' onschuld. Die zijn rechtvaardigheid getuigden. De eerste was Judas. Ik heb verraden onschuldig bloed. De tweede Pilatus huisvrouw. Heb toch niet te doen met deze rechtvaardigen? De derde Pilatus zelf tot vijf maal toe zijn onschuld verklaard. De vierde was Gerodes. De vijfde de moordenaar aan kruis. De zesde de hoofdman. Die Jezus bewaakt aan het kruis. En ten laatste. Nu is er niemand meer die spreekt. Allen zwijgen. Maar de steenrotsen spreken. Ja, dat zegt ons in tekst. De steenrotsen scheuren. En dat niet alleen. Het voorhangsel in de tempel sprak ook. Het scheurde van boven naar beneden. Dat niet alleen, de aarde sprak, ze beefde. Ja nog meer, de steenrotsen openden de graven en de doden werden levend. En dit zal thans het onderwerp van onze verhandeling zijn. Twee zaken hebben we hier te behandelen. Voor eerst zullen we letten op de wonderen die bij Jezus dood plaats hadden... En ten tweede de uitwerking daarvan zien in de hoofdman. Voor eerst dan moeten we spreken over die wonderwerken die bij Jezus sterven plaats hadden. Vier in getal. Eerst is het scheuren van het voorhandsel van de tempel. Terwijl ik Matthäus als een groot wonderwerk beschrijft. Hij wil dat we het op merkzaam gade staan. Daarom zegt hij in verwondering zie. Wat was dit voorhang en waartoe diende het? Het is bekend bij ieder die maar een weinig bijbelkennis heeft dat de tabernakel op Gods bevel gemaakt werd in de woestijn drie verdelingen had. Het voorhof voor het volk, het heilige voor de priesters en het heilige der heiligen daar de hoge priester maar jaars inging. Bij elk hing een kleed voor de ingang. Later, toen Salomo die prachtige tempel bouwde, waren de verdelingen meer. Want toen was er ook een voorhof der heidenen. Maar van die onderscheiden vertrekken zullen we nu niet spreken. We bepalen ons bij het gescheurde voorhansel. Dit voorhansel dat hing voor het heilige der heiligen. En maakte scheiding tussen het heilige het heilige. En het heilige der heiligen want in dat heilige der heiligen mocht niemand ingaan ja er zelfs niet eens naar kijken alleen de hoge priester eenmaal des jaars mocht binnengaan in dit heiligdom was de ark des verbonds daarin de twee tafelen van de wet het gouden wierookvat, de gouden kruik met manna de staf van Aaron die gebloeid had het verzoendeksel. Boven op de ark, met de twee gerubims boven op dat verzoendeksel. Al deze dingen hebben een andere, een geestelijke betekenis, van het welk wij nu niet van stuk tot stuk zullen spreken. In dat heilige der heiligen dan openbaarde zich de Heer wanneer de hoge priester daar eenmaal des jaar's inging. Niet dan vooraf eerst voor zichzelf geofferd hebben tot verzoening en dan voor de zonde des volks. Toen ging hij in hetzelfde met zijn priesterlijk gewaad omhangen. Met de borstlap waar de twaalf stenen naar de twaalf stammen Israëls in waren. En van welke dingen alles breedvoerig te lezen is in Exodus 26. Voor dit heilige der heiligen dan hing dat voor Hansel. Dit kleed was zeer kostbaar en kunstig, van purper hemels, blauw scharlaken en fijn getwerend linnen. Joodse rabbijnen zeggen dat het voorhang vier vingers dik was. Het ging aan vier vergulde pilaren met gouden haken vast en zo breed dat er nooit van iemand door enige opening kon inzien. Opdat er nooit door veroudering enige gleding of scheur in zou komen, werd het elk jaar vernieuwd. Nu, dit voorhang dan scheurde van boven naar beneden, terstond nadat Jezus gestorven was. Was het een muur of deur geweest? Men had mogen denken, het is door ouderdom of door schokken van de aardbeving die toen plaats had. Nee, het was een kleed. En dat scheurde nog wel van boven tot beneden... om te doen zien dat de scheur niet door mensenhanden gemaakt was. Het was de hand en de vinger gods van boven afdalen. U kunt toch wel indenken welk een vreselijk ontzagwekkend gezicht... dat dat voor de priesters geweest zijn die op die tijd juist bezig waren... in het heiligdom met het bereiden van het offer en van de Pasen. Ze zullen zeker ontroerd geweest zijn wanneer zich omkeerden en zo gemakkelijk in het heilige der heiligen konden inzien, wat nu naakt en geopend lag, en dan dat wonderbaarlijke, die onverbreekbare voorhang zo ineens van een gescheurd. Me dunkt, de ongevoeligste en de verhardste hart moest toch wel opmaken dat de Heer hierin wat wonders te zeggen had. Nu, het is dit voorgang wat heen wees naar het naar het lichaam van Jezus Christus, terwijl ik een voorhang genoemd werd, en terwijl Jezus Christus al de zonden der zijnen droeg in het voorhangsel van zijn vlees, en volkomen voldaan had, en zijn lichaam scheurde en een dood inging, op dit moment scheurde ook hetgeen waardoor zijn lichaam werd afgebeeld, namelijk het voorhang. Hierop ziende zegt dan Paulus, de wij wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan. In het hemelse heiligdom en de wijl een grote hoge priester hebben over het huis gods. Zo laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot een troon der genade. In die versen en levendige weg die geopend is door het voorhang van Jezus vlees. Om genade te mogen ontvangen en barmhartigheid en geholpen te worden ter bekwame tijd. Maar mijn geliefden, we kunnen de geestelijke zin niet verder verklaren en gaan naar het volgende wonderwerk. Het was de aardbeving. Het is wel waar dat aardbevingen meer voorkwamen. En de natuuronderzoekers zijn nog steeds bezig te zoeken naar de oorsprong ervan. Maar hoewel dat al waarheid is, het is toch voor ieder wel duidelijk dat het toen de geduchte hand van de albesturende God was. Op wiens wenk de wind en het water en ook de aarde gehoorzaam moet zijn. We mogen deze aardbeving wel zoals een bijzonder wonder van God zien die tot op deze tijd ophield en beschikte, dat er een aardbeving was zo groot en zo geducht, dat de aarde schudde, trilde, beefde. En niet alleen de aarde, maar de bergen en al wat op dezelfde gebouwd is, huizen, torens, kastelen, mens en beest beefde. En toch, de mens beefde de mens, Mens is verhard. O, oh, de verstokte Joden. Ze bleven zo stil en gerust. De hemel weigerde zijn licht. Een tempel was vol ontroering. De aarde beefde. We zouden zeggen, al de natuurelementen waren beschaamd. De zoon van God, onze schepper, hangende aan het kruis. Maar de mens, hij beefde niet. Dat was nog niet alleen. ...de steenrotsen scheurden. Hier mocht ook weer gedacht worden, dat was geen wonder. Want het scheuren van de steenrotsen was een gevolg van de aardbeving. Maar wanneer we het nauwkeurig inzien in de tekst... ...kunnen we wel degelijk aanmerken dat het een wonder was. Ja, een groot wonder dat de steenrotsen scheurden... ...en wel zodanig dat de rotsen scheurden waarbij de graven werden geopend. Want dat is het vierde grote wonder, de graven werden geopend en de lichamen der heiligen die reeds ontslapen waren, die werden opgewerkt. En zijn na de opstanding, zegt onze tekst, pas uit hun graven uitgehaan en velen verschenen. Zal men hier dan zeggen dat het openen van graven een gevolg was van de aardbeving? Of het scheuren der steenrotsen? Al zou dat zijn, dan is de opwekking van dode lichamen toch geen gevolg. Nog van steenrotsen scheuren, nog van de aardbeving. Het was de hand van een almachtige schepper die zulke ontroering gaf in de natuur, elementen en op de aarde. En zelfs de doden deed opstaan. Het gevolg van deze wonderen wordt ons aangetoond in het 54ste vers. En dat zal onze tweede stuk zijn. De uitwerking van deze wonderen zag men niet in de Joodse schriftgeleerden of fariseeën. Men zag het niet bij de overpriesters en de ouderlingen des volks, wier ogen verblind waren om Gods hand te kunnen zien in de tekenen van den hemel, namelijk de duisternis en in de tekenen op de aarde, en in de tekenen in de tempel. Voor al deze dingen waren ze volkomen gevoelloos. Hun hart was harder dan een steenrots. Het was alsof ze alle menselijkheid hadden uitgedrukt, uitgescheurd. Ja, laat ik zeggen, ze waren van God tot een oordeel der verharding overgegeven. Maar bij wie werd er dan wel een uitwerking gezien van deze wonderen? Bij de heidense hoofdman en bij zijn krijgsknechten die met hem waren. Als er een misdadiger werd gekruist, werden krijgslieden daarbij gestaan ...om te zorgen dat geen vriend of enige andere bekende de lichamen van die veroordelen van het kruis zou afnemen. Die moesten daar blijven hangen... Totdat ze werden afgenomen en in het graf gelegd. Zo was dan hier ook bij het kruis van Christus deze hoofdman overhonderd met enige soldaten. Nu, deze, deze dingen alles aanschouwende en ziende, na die dikke duisternis in het midden van de dag, deze riep vol verbazing uit: Waarlijk. Deze mens was rechtvaardig. Ja, deze mens was Gods Zoon. Matthäus toont ons de gemoedstoestand van de hoofdman en de zijnen. Hij zegt, als hij al deze dingen zag, werd hij zeer bevreesd. Geen wonder, als men eens even bedenkt dat ze misschien dezelfde waren... ...die in het rechthuis Jezus zo deerlijk mishandeld of gehezeld en bespot hadden... En dat zij er nu bij waren geweest toen Jezus gekruist was en kort tevoren ook zo bespot geworden is. En dat ze hem ook een lijden, zulke lijden hadden aangedaan. Het is toch geen wonder dat ze dan in hun geweten veroordeeld zouden worden, ziende deze wonderen. Dus zien wij uit dit alles dat ze door die de Joodse overpriesters misleid zijn. Want het geweten bij de man begint te kloppen en te beschuldigen. Het kennelijke gods in zijn ziel, zijn geweten begint hem te veroordelen. Hij ziet dat de wrake gods hen zal treffen indien ze zulke onschuldigen zo bespot hebben. Zijn hele ziel wordt ontroerd. De aarde beeft de steenrotsen gescheurd. Het wordt van binnen ook geperst. Hij wordt ontroerd en beleid. Hetgeen hij in zijn binnenste gewaar wordt, tenslotte en getuigt, ja roept uit, deze mens was Gods Zoon. Deze heidense hoofden met de zijnen zullen wel gehoord hebben hoe ze Jezus beschuldigden voor Pilatus. Ze zullen wel geweten hebben dat hij gezegd had dat hij Gods Zoon was. Boven zijn kruis hing toch ook het opschrift dat hij de koning der Joden was. En dat alles heeft hij geweten en hij heeft gehoord dat hij erkende Gods zoon te zijn. Het is wel waar dat sommige uitleggers stellen dat deze hoofdman hier gedachten koesterde van een zoon van heidense goden. Maar indien we de tekst wel inzien, schijnt het veel eerder dat we mogen geloven dat hij erkende dat Jezus waarlijk de zoon van God was. En dat hij dit zo openlijk erkende en zich niet schaamde, daarin toont toch wat groots. Dat hij overtuigd werd dat hij de zoon van God was. Een menigte volk en vrouwen waren Jezus gevolgd naar de plaats der executie. En deze alles gezien, hebben de staat, er keerden weder van de berg Golgotha met diepe verslagenheid, slaande op hun borsten. Maar zulke ronde beleiders als deze hoofdman vinden we in het woord niet beschreven. Gans anders was het met die vrouwen en die vrienden van Jezus die van verre stonden en alles aanschouwden. Die maakten wel zulke misbaar niet, maar hun geweten beschuldigde hen ook niet. Ze waren degene die Jezus gevolgd waren van Galilea en hem gediend hadden van hun goederen. Die hadden dat ontzaglijke lijden aanschouwd. Die hadden ongetwijfeld eerst nog wel gehoopt dat hij zichzelf zou verlossen. En zulke lijden niet zou aandoen. Maar nu ziende dat hij gekruist en gestorven was. O, oh, hoe heeft het hen ontroerd. daar, hoorders, zo kort de letter van de tekst u verklaart. Nu zullen we met die vrouwen ook eens bezien en van nabij beschouwen, trachten de meerdere verborgenheden die in de wonderwerken liggen op te speuren. Gelijk geschreven is, en het volk stond en zag het aan. Onze tekst begon dus met het woordje zie. Ach, dat de Heer onze ogen daar ziel wilde openen, opdat we de verborgenheden ook recht mochten zien. Zie, het voorhand zo scheurde, van boven naar beneden. Gelijk we daar al enige aanmerkingen over gemaakt hebben, zo kunnen we dit voorbij gaan. En zien we naar het volgende verborgenheid van, deze, van de aardbeving. Hier wordt vertoond dat nu de weg des heiligdoms geopend is. Nadat de Heer die scheidsmuur der zonde heeft weggenomen. En dat de heilige geest zou uitgestort worden. En dat door de prediking des woords de aarde van het heidense land zou bewogen en beroerd worden. En de aarde des harten zou bewogen worden. Gelijk we hier bij de hoofdman zien dat hij zeer bevreesd geworden was. Zo was deze aardbeving een uitwendig teken van het ongenoegen en een toren Gods en een zichtbaar teken dat God van de Hemel neerzag, wel, zo zou de aarde ook beven. Gelijk voorzegd was Hemel en Aarde zullen beven door de mond van Hagai, wanneer Christus komen zou. Al zo werd het ook vervuld weliswaar eerst naar de letter. Maar ook verder naar de geestelijke vervulling. Is ons, is ons hart niet als een harde aarde en is er geen vuur voor nodig en een hamer om het te verbreken? Ziet, zo zou dan de aarde ook beven. Ze zullen horen de stem des Gods en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Men zag deed de aarde beven en de steenrotsen scheuren. Zou dat ook geen verwijt zijn voor de Joden? Zouden ze daarin nu nog niet kunnen aflezen dat ze harder waren dan de steenrotsen? En dat ze zouden roepen tot de bergen valt op ons en tot de heuvelen bedekt ons. Vanwege een toren gods die zou komen. Was de hemel door duisternis bedekt en de tempel ontroerd door het scheuren van het voorhang en de aarde door het beven. Ook werden de graven geopend en stonden de doden op. O wat al getuigen tegen dit volk. De mensen zwegen van Jezus, maar nu beginnen de elementen te spreken. Deze tekenen van scheurende rotsen was dan wel een heerlijk gezicht voor toog des geloofs. Daar het toonde hoe door Jezus voldoening aan Gods gerechtigheid, niet alleen de uitverkoren Jood, maar ook de heidenen de vrucht daarvan zouden genieten. Want door de prediking des evangeliums zou God de hardste harten kunnen, eh, kunnen bewegen en doen breken. Gelijk Johannes de doper getuigde dat God machtig was van deze stenen Abrahams kinderen te verwekken. Alzo zo zouden de prediking van het evangelie stenen harten zouden vermorzelen, versmelten en verbreken. Door de liefde Gods in het hart uitgestort. Vervolgens moeten we nog kort zien wat er verborgen ligt in dat openen van de graven en dat opstaan der doden. Ik heb tevoren een weinig van de opgewekte heiligen gezegd, maar moet daar nog iets breder van handelen volgens de woorden van onze tekst. Hoewel hieromtrent veel onzekers is, het volgende is zeker: ten eerste dat het heiligen waren, ten tweede dat er veel waren, want dat getuigt de Schrift. Maar wie ze waren en hoeveel er waren, de schrift zwijgt. Ten eerste zeiden we waren het heiligen. Mensen die in de nooit begonnen eeuwigheid van de Vader verkoren in Jezus Christus. In de tijd geboren waren als alle andere mensen. In zonden ontvangen en ongerechtigheid geboren. Maar o, oh, dat wonder van opzoekende liefde. Tot een heilige geest waren ze wedergeboren. En aan wie door de Christus verworven gerechtigheid was toegepast. Welk ze door het geloof deelachtig geworden waren. En in wie lichaam en ziel de heilige geest had gewoond. Doch die ook, evenals alle mensen de dood onderworpen waren. En dus gestorven zijnde. Hun ziel tot hun eigen plaats was gegaan in den hemel. En hun lichamen in het rustbed als grafs, daar ze zo lang in slaap zouden rusten totdat ze door de Heer zouden opgewekt worden. Doch wat wonder! Nu mochten deze de delen en te beurt vallen dat hun graven werden geopend toen Jezus riep: 'het is volbracht' en zijn geest aan zijn vader beval. En ten tweede, het was niet zomaar een enkele heilige, maar Lucas zegt, Bevelen. U zou het vragen, wie zouden dat dan geweest zijn? We weten niet wie het geweest is, maar wij kunnen denken dat het heiligen geweest zijn van al de tijdvakken van de wereld. Van de tijd der patriarchen, van de tijdvakken van de profeten en van de laatste tijd van Christus in het vlees. Dit zou ik hierop willen gronden, dat Christus als borg en zaligmaker beloofd is aan alle uitverkorenen, maar onder verschillende bedelingen destijds in onderscheidend tijdvakken afgebeeld werd. Eerst door offeranden die geslacht werden, maar daarna ook wat meer helderder geweest in de profetieën. Niet alleen is hij afgebeeld geworden in de offeranden en profetieën, maar hij is ook voorbeeld geworden door typen en voorbeelden van hem. Men mag wellicht denken in de tijd van de patriarchen aan Isaac en onder de wet aan Mozes en onder de profeten aan de kinderen die opgewekt werden door Elias en Elisa. En terwijl Jezus op aarde leefde, het dochtertje van Jairus en de jongeling ten naaien en anderen. Al deze zijn voorbeelden van degenen die later opgewekt zouden worden. Doch in hoeverre en wie de zulke waren, kunnen wij niet weten. Zie ik op de begeerte welke die patriarchen hadden om in Canaan begraven te worden, zoals Abraham... Isaac, vader Jacob en Jozef, al zouden de beenderen meer dan 400 jaar bewaard en met de uittocht van Egypte meegevoerd worden. Al die zaken geven aanleiding om te denken dat de vader naar bijzonder prijs op stelde om in het land Canaan begraven te worden. Zie eens hoe sterk het Jacob zijn zonen aanbeval en Jozef eveneens. Ze wilden dan in Kanaan, het beloofde land, begraven worden. En zo zijn ook deze tot een voorbeeld, tot versterking des geloofs, van allen die in de geloven hebben geleefd en zijn gestorven. En mogelijk zijn degenen die na het sterven van de Heer Jezus opgewekt zijn, mogelijk zijn het ook voorbeelden van degenen, die opgewekt zullen worden de duizend jaren voor de dag der algemene opstanding, gelijk Johannes in Openbaring 20 duidelijk te kennen geeft. Maar te bepalen wie het geweest is, dat is vermedelheid, en dat staat ons niet toe. De graven dan van deze heiligen werden geopend bij Jezus dood, maar ze zijn na Jezus' opstanding eerst uit het graf uitgegaan. Op die eerste dag der week, op de rond der dagen... en zijn velen verschenen. Toen Jezus geboren werd, zag men eerstelingen van Joden en Heidenen... namelijk herders en wijzen uit het oosten. Toen Jezus gedoopt werd, zag men eerstelingen die hem volgden... Andreas en zijn medeleerling... Johannes, toen Jezus stierf aan het kruis, nam hij een eersteling, de moordenaar, mee naar de hemel. Nu zijn er bij zijn opstanding ook eerstelingen. Eerstelingen die opstaan en uit hun graven gaan. zou het mogelijk vragen, waar zijn ze naartoe gegaan? Wel, er staat naar de heilige stad. En dat is Jeruzalem. Hoewel het nu een moordkuil geworden was, waren er toch nog veel heiligen overgebleven in de stad. En daarom bleef ze nog die naam dragen, vanwege het heiligdom. Maar wat deden ze in de stad Jeruzalem? De tekst zegt, ze zijn daar velen verschenen. Niet aan allen, niet aan goddeloze mensen maar aan zulken die het koninkrijk gods verwachtende waren, en uitzagen naar de vervulling van de scheren beloften. U zult verder vragen, maar waar zouden die heiligen toch gebleven zijn? Zijn ze daarna weer gestorven? Opnieuw gestorven? Nee, dat zijn ze niet. Want het is de mens gezet eenmaal te sterven en geen tweemaal. Ik voor mij geloof vast dat ze met Jezus ten hemel zijn gevaren. Hoedanig en op welke wijze is ons onbekend. Maar gelijk ze de eerstelingen zijn er opstanding waren. Zo is het goed bedenkelijk dat ze ook de eerstelingen geweest zijn in zijn triomf naar de hemel. En dat ze met de lijfgarde van engelen ook bij hem geweest zijn. En in Zijn eeuwige heerlijkheid zijn ingeleid. Ziet, mijn vrienden, dat is hetgeen wat we ter verklaring nog hadden te zeggen. Liggen er nog enige leringen voor ons opgesloten in ons persoonlijk leven? Voor eerst, ik zie hier in deze opwekking de letterlijke profetie door Jezus zelf gedaan. Jezus had gezegd, Johannes 5. De uren komt en is nu dat doden zullen horen de stem des zoons gods en zullen leven. Was die uren toen niet aangebroken? Maar als ik al deze wonderen samen overweeg, zie ik daarin een voorbeduiding en afspiegeling van hetgeen in en met de kerk van Christus zal plaatsvinden. Zowel onder Jood en Heiden tot aan het einde van de wereld. Want... Nu door Jezus dood, God was verzoend met de uitverkoren zondaars. En alzo de zonden weggenomen, de wet volkomen voldaan. De dood zijn prikkel ontnomen was. En de helse macht was weggenomen. En het gehele voorhangse met alles wat scheiden kon van God. Nu dat verscheurd en weggenomen was. En de hemel geopend is geworden. En nu de geest door Jezus in een ruime mate uitgestort zou worden op de dorre, droge, koude aarde van het heidendom, zodat ze zouden beven, te beginnen van Jeruzalem af, alzo zal ook de harten van deze en genen en van ieder persoonlijke verkorene scheuren en open gebroken worden, dat de kracht van de prediking van een gekruisigde Christus, en zijn koninkrijk op aarde zal bestendig bevestigd en doorgaan vinden tot het einde der aarde toe. En we kunnen tegelijk nog denken aan het laatste der dagen, wanneer de volheid der heidenen zal ingaan. En dat de joden in de gemeenschap der kerk van Jezus Christus en wederom in het heilige land zullen ingebracht worden. En dat ze dan zullen komen tot de wens aller heidenen. En dat dan vervuld zal worden dat de graven der joden geopend zullen worden. En dat het overblijfsel na de verkiezing der genade opgewekt zal worden. En dat ze levende gemaakt zullen worden door het geloof in Jezus hun Messias. Dan zullen de joden die als dood waren, dood in hun hoop, dood in hun verwachting op een ander Messias... Zullen door de almachtige kracht van Hem, die door hun vaders en door Hem verworpen was, zullen uit hun graven opgewekt worden en uitgaan. O, hoe luid en vrijmoedig zullen ze erkennen en verkondigen dat Jezus van Nazareth de ware Messias is en Gods Zoon. Met een hoofdman zullen ze bevreesd zijnde erkennen, waarlijk, deze was Gods Zoon. Deze profetie is verder vertoond en voorzegd onder het oude verbond in Ezekiel 37. En wanneer men dit alles met opmerkzaamheid gadeslaat, zou men moeten zeggen... dat men op datzelfde ogenblik van Jezus dood, toen die wonderen geschied waren... de eerstelingen al zag aankomen van hetgeen wat in het laatste der dagen zou geschieden. Want gelijk ik gezegd heb, niet alleen zal God zijn geest uitgieten over de Joden... maar ook... Onder de heidenwereld. Want immers de hoofdman en zijn krijgsknechten waren heidenen. Doch ze beleden en herkenden de Heer Jezus als de zoon Gods. En daarop volgde die schare Joden die op hun borsten sloeg en beleden dat ze de rechtvaardige genomen en gedood hadden. Men denkt verder in deze geloofsverwachting aan Romeinen erf. En Jezaja 11. Zie daar nu menige liefden. Naar ons gevoelende wonderen van deze woorden opengelegd. Nu wil ik ten laatste nog kortelijk aantonen. Dat deze wonderen ook bevindelijk kunnen overgebracht worden. Op elke ziel die tot God bekeerd wordt. Bijvoorbeeld. Degene die God bekeert. Leert eerst zien dat hij van God verlaten is. O mijn geliefde hoorders, dan wordt het hem van alle kanten toch ook zo donker. En de hemel wordt voor hem als gesloten. Want God verbergt zich, zodat hij uitroept, de Heere heeft mij begeven, de Heere heeft mij verlaten. De ziel ziet zich van alles verlaten. Ze wordt gewaar dat niets of niemand hem of te haar nog kan helpen of redden. Maar ook als dan het woord van Jezus in de ziel gehoord mag worden, het is volbracht. En dat het scheidskleed tussen God en hem gescheurd mag worden, o, dan wordt ook voor hem de hemel geopend. En dan mag hij in die geheilige hemel die heilgeheimen inzien en in dezelfde blikken. O, bij dat God ontroert zijn ziel, zijn hart scheurt van leedwezen en berouw over hetgeen wat hij heeft bedreven. Maar het scheurt ook over liefde tot God en deze zaligmaker. Ja, nu, nu wordt het hart recht geopend om alles te ontvangen wat tot Gods eer en Heil van zijn ziel kan strekken. Ja, nu nu komt uit dat hart tevoorschijn hetgeen wat soms lange tijd erin verborgen had. Ja, nu wordt de doden levend en opgewekt, niet alleen maar gaan ze ook uit. Ik bedoel die uitgaande daden van een levend gemaakte ziel door geloof, hoop en liefde. En nu verschijnen ze ook onder de vromen en godszaligen, die daardoor dikwijls versterkt worden als zulke nieuwe worden toegebracht. En door de wonderen der genade die aan zulke ziel is gebeurd, dan worden dikwijls grote zondaars overtuigd en verslagen en bekennen, dat is de vinger gods. Terwijl de oude en ervaren vromen, die van verre staan om het werk te beschouwen, om het eens te laten overwinteren, ten einde te zien wat de vrucht daar nog van zijn zal, daar zich ook in verblijden. Of men zou ook kunnen denken aan bekommerde vromen die van ver staan, in bekrompen toestand voor hun ziel, hoewel ze geen onbekende zijn van het werk der scheren, en als ze zulke doorbrekend werk bij anderen aanschouwen, dat ze met ziels verlangen uitroepen, of mocht dat mij ook nog eens gebeuren. Nu geliefden, hiermee wil ik eindigen. Ik heb net zoveel gezegd als dat de Heer mij er licht in heeft geschonken. En verder kan ik het niet brengen. En nu wordt het tijd om met een kort woord tot toepassing, tot onszelf in te keren en daarmee te besluiten. We zingen dan van psalm 71, 13 en 14 de vers. totdat ik allen die nu leven en ook haar geslacht verklaard heb uw macht. Uw oordelen zijn hoog verheven, daardoor gij zo wij merken, doet zeer veel wonderwerken. Wie is met u te vergelijken, die mij proeft met angst groot, kruis aan allerlei nood, die mij geeft van nieuws, zo het mag blijken, het leven tot zijn oorboren, terwijl ik scheen te zijn verloren. 13 en 14 de vers van Psalm 71. land en volk en zagen welke oordelen er te verwachten waren. Het was te wensen dat wij niet te vrezen hadden dat diezelfde oordelen ook ons land en volk te wachten staan. Maar zien we op de gruwelijke zonden waar ons land mee vervuld is, kunnen we toch ook niet anders verwachten als dezelfde plaag. Het Joodse volk had onder de schijn van ijver voor de godsdienst, Heer Jezus laten kruisen. Ondertussen bedreven ze allerlei zonden, en daar was onder hen geen stem nog opmerking. En wat gebeurt er niet in ons land? Schijnt het volk des lands ook niet godsdienstig te zijn? Wat al kerkgebouwen, schoolgebouwen, zalen. Stichtingen, inrichtingen. Maar onder dat alles wordt de Heer Jezus vermoord. In zijn naturen, ambten, staten, leer, dienst en volk. Het land is vervuld met goddeloosheid. Vloeken, liegen, doodslaan over bedrijven En het is alles geen kwaad meer. Alles kan straffeloos doorgaan. Zelfs iemand om het leven te brengen schijnt een straffeloos kwaad geworden te zijn. Ook allerlei dwalingen, hoe gruwelijk ook, worden niet alleen toegelaten, maar de zulken worden zelfs geëerd, terwijl men de zuivere leer der waarheid en haar beleiders onderdrukt. Eerlijk, getrouw, oprecht, eensgezind en waarheid lievend. Ze zijn als uitgestorven. de boosheid en de zonde en de ongerechtigheid leeft, hoe langer hoe meer. Gewees, de Heere zal ook eens zal de vrome maskers verscheuren en die bedekte goddeloosheid van kerk en staat ook eens openbaar voor een voortoog van alle volkeren. Ook zullen alle godsdiensten en burgerlijke voorrechten dan van hen afgescheurd worden. Het volk dat zo zorgeloos leeft in overdaad en wellust, wat weduw en wees doet huilen, zal met armoede en ellende overvallen worden, zodat de aarde ook zal scheuren en breken vanwege de geweldige en ontzaglijke oordelen en gerichten die het zogenaamde Christendom zal treffen. het toch niet, hij die u dit predikt zal dan niet meer op de aarde leven. Maar mijn geschriften zullen nog spreken nadat Hij gestorven is. O land, land, land, hoort als Heerenwoord. Gaven de Heeren Gave dat er nog Abrahams waren, die voordat sodom in de breis mochten treden, om de oordelen af te bidden. Maar ik vrees dat de Heer de geest des gebeds heeft weggenomen. Doch laten we tot onszelf inkeer. Zondaars die nog onbekeerd daarheen leeft, buiten God en Christus, hoewel geen Jood in naam en in de uitwendige letter, eh, letterheid Jezus niet kruisig. Evenwel is het waar dat elk onbekeerd mens. Niet anders doet wat de Joden gedaan hebben. En hebben wij dan ook niet dezelfde straffen te verwachten. Dit is geweest dat er niemand zalig zal worden die niet in Jezus Christus geborgen is. Want niemand komt tot een vader dan door hem. Och ellendigen. De meesten van u zijn vreemd van hem. Gij kent hem slechts in naam. Maar zijn geest woont niet in uw hart. Of schoon gewel allen zo openbaar goddeloos niet zijt. Ja, wel godsdienstig en ter kerk gaat en leest en bidt. Maar het voorhang van uw hart is niet gescheurd. Gij hebt geen vrije toegang tot de troon der genade. God is voor u ongenaakbaar En ge kent hem niet. En daarom leef ge zo gerust in uw zonden. En wordt uw hart niet ontroerd en beeft niet voor die goddelijke majesteit. Ja, komt er geen levendige zucht of traan des geloofs en liefde uit uw ziel naar buiten. Ja, gelicht nog dood in het graf der zonden. Ach zondaars beseft ge toch, hoe ellendig en rampzalig uw toestand is. O, eens zal ook uw ziel uit uw lichaam gescheurd worden. Van vader, van moeder, van man, van vrouw, van kinderen. Van alles wat ge hier aangebonden zijt op aarde. En hoe zult ge dan maken, God te moeten ontmoeten zonder tussenkomst van de Heer Jezus. O, dan zal uw ziel toch zo beven, En uw hart zal dan scheuren. Maar dan is het te laat. Och, mocht de schrik des Heren u bewegen tot het geloof, eer het voor eeuwig te laat is. Maar tenslotte nog een enkel woordje tot uw volk des Heren, voor wie de Heer Jezus alles heeft volbracht. Ja, voor uw zijn al die wonderen geschied. En hoewel ik weet dat velen van u sidderen bij de gedachte wat het zijn zal eens voor God te moeten verschijnen. Dan dat ge met blijdschap en verheuging daaraan zou durven denken. En ik beken het, het is een gewichtige zaak en het eist een nauwkeurig onderzoek om bij onszelf vast te stellen dat we ons niet bedriegen voor de eeuwigheid. Maar aan de andere kant moeten we voorzichtig zijn om Gods werk in zich niet klein te achten. En de geest Gods niet te bedroeven en uit te blessen. Daarom zal ik trachten u te overtuigen dat ge een zijt van degene voor wie Jezus gekruist en gestorven is. Gij weet wat ik boven gezegd heb van die tekenen en wonderen. Is het dan immers niet duidelijk genoeg dat de hoge priester voor u in het heilige der heiligen is ingegaan? En dat hij vandaar zijn heilige geest heeft gezonden in uw hart en u levendig heeft gemaakt? Zijt ge niet bevend en zeer bevreesd geworden? Zijt ge niet ontroerd geworden als gezag? Welke een en aan zonder dat ge en dat God met u geen gemeenschap kon hebben? zijt ge niet ontdaan geworden als de wet u vloekt en de zaad aan u aanklaagt en uw geweten u beschuldigde? zijt ge niet bekommerd geworden over uw zonden? Was ge niet ontroerd als gemeente te moeten sterven? Me denkt dat het met u was als met David. Mijn hart voelt bange en ween nepen. De doodvrees heeft mij aangegrepen. En is uw hart niet als een steenrots gescheurd? Werd ge niet verbrijzeld, Riep ge niet uit tot God, of dat gij de hemelen scheurde? En is uw hart niet afgescheurd van deze wereld en van al dat wereldse en van de wereldse en zondige vermakingen? En tracht u niet te verbinden aan de Heer en zijn dienst? En toen deze dingen geschieden, is het graf van uw hart ook niet geopend. In levende zuchten, tranen en roepen tot God. En zijt ge toen ook niet verschenen in de heilige stad. Ik bedoel aan de, kinder, de kinderen gods en aan de kerken gods. En dat ge u bij hen gevoegd hebt. Maar het grootste voorrecht is dat ge vrijmoedigheid kreeg. Om door Jezus de hoge priester tot God te gaan. Nu dan. Je mag met vrijmoedigheid naderen tot een troon der genade en uw hart vrij voor hem uitstorten. Jezus nodigt u, kom tot mij die vermoeid en belast zijt. O mijn geliefden, kon dat alles wat ik gezegd heb, kon u het eens recht in uzelf bezien. Zoudt ge uitroepen, wie ben ik en wat is mijn huis dat de Heere mij tot hier toe gebracht heeft? O, oh, wat wordt dat niet groot, als men bedenkt hoe de Heer duizenden, duizenden voorbij gaat en rechtvaardig laat verloren liggen en nu de zaligheid heeft uitverkoren. Geloof toch, mij geliefden, de doden beven niet en hun harten scheurt niet en er komt ook geen levendige zucht uit. Daarom geeft God de eer voor de genade aan u bewezen. En gij gelukkig volk, wat heeft die dierbare heiland niet voor u verworven? Gij hebt van zijn zalig borenwerk de vrucht. Want dit is zeker waar Jezus de hemel lopend en de hindernissen wegneemt. daar scheurt hij en opent hij ook het hart. En waar het hart gescheurd wordt, daar kan de zegening des hemels in afdalen. En geen oog heeft dat gezien, en geen oor gehoord, en in het mensenhart is het niet opgeklommen. O, wat smaakt dan de ziel dat de Heere goed is? Nu, geliefden, heb je dat dan niet dikwijls ondervonden? Is uw troost en sterkte niet in uw dierbare heiland, in het huis zijns vaders, om plaats voor u te bereiden? En als straks uw waardse tabernakel gescheurd zal worden, en gij door de dood, waarvoor uw vlees nog wel eens zou kunnen beven, maar als gij alle vastigheden buiten Christus zult verliezen, dan immers zult gemogen getuigen, al bezwijkt mijn vlees en mijn hart. God is de rotsteen mijn harten en mijn deel in eeuwigheid. O dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De hel is voor u gesloten. De dood heeft zijn prikkel verloren. De hemel is door Jezus geopend. Het voorgang is weg. Het huis is bereid. Jezus, uw bruidegom, wacht. Hij nodigt u. Straks zal zijn stem klinken. Kom, ding, gij gezegenden des vaders. Werft het koninkrijk dat voor u bereid is. Voor de grondlegging der wereld. Daar zal uw ziel zich in vettigheid verlustigen. En eens. Eens zal ook uw graven geopend worden. Uw lichamen zullen opstaan zult ge ook opvaren en komen en verschijnen in de heilige stad. Ge zult het nieuwe Jeruzalem dat boven is verschijnen. Daar zult gewandelingen hebben en eeuwig verlost zijn. Geen dood zal daar meer zijn. Geen tranen, geen zuchten, geen scheuring des harten. Eeuwige blijdschap zal op uw hoofden zijn. Vreugde voor zijn aangezicht. Lieflijkheden aan zijn rechterhand. Eeuwig en altoos. aan, Eindigen met dankzij. <coughs> Heere, u gaf dat wel deze gedenkwaardige uur van afzondering. Nog een ogenblik bepaald zijn geworden. Bij uw bittere kruisdood, lijden en sterven. O, oh, geef dat het voor ons betekenis mocht krijgen. als zou het in de eerste kleine beginselen des geloofs zijn. Dat we het in ons hart gingen getuigen. En ook in onze binnenkamer. O, oh, Heer, Jezus, u bent zo onbekend voor mij. Wil u zelf ook nog eens aan mij openbaren. Verklaren en bekend maken. Dat ik iets mag leren van het kostelijke borgwerk van u. Wat gij gedaan hebt voor al de uwen. Dat het voor mij niet langer onbekend zal blijven. Gedenk ons zo allen samen, hoofd voor hoofd en hart voor hart. En geef dat we aanstaande dat weer bij elkaar mogen komen, om het kostelijke, verblijdende, heerlijke, zielsverheugende heidsfeit te mogen herdenken van uw opstanding, die dood geweest is, maar leeft tot in alle eeuwigheid. Amen.